Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Hij heeft een bende opgerold die baby's en kinderen gebruikte als drugskoeriers. De Spaanse politie werkte samen met de Nederlandse en Belgische politie. De smokkelaars verborgen de bolletjes sloeibare cocaïne onder meer in luiers van baby's. Er zijn twintig mensen opgepakt, zestien in Spanje, twee in België en in september al twee in Nederland.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog files op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muidenbergen 3 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam. Richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 3. En richting Den Haag bij hoogmade 4 kilometer. Op de A27 Almere Utrecht bij Hilversum nog 3 kilometer. En tussen Eemnes en Beeldhoven 5. A28 Zwolle Amersfoort 7 kilometer tussen Nijkerk en Leusden. Tot zover de verkeers...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 Wide en let's go round again. Zo, so, zondagmiddag. Het is acht uh, over vier. Goedemiddag, zondag in Camerland hier op CFM Zandvoort. En we gaan wat evenementen doornemen en beginnen.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 En meer informatie te vinden via www.zandvoortsmuseum.nl De bas van Sinterknal en het bied van Doordraai Piet. Die oude man is weer in het land en dat betekent alle tafelstoelen aan de kant. Vrijdag 2 december is de dag... Het rijmt. Het te dicht. Bij de café de, de Joy... Ja, wat zullen Van 5 tot 3 open mag... Om 6 uur serveren wij voor 5 euro een lekkere winterpot. En vanaf 8 uur met DJ Justice, DJ Silver Shadow en DJ Groovebone Wie kent ze niet? Dan zijn we onze voetjes helemaal kapot. De entree is gratis voor jong en oud. Dus kom naar binnen, want buiten is het koud. Ja joh. Nou, nog al je vrienden uit. Van ver en wereldwijd, want in een hotel keur kun je verblijven met 18 euro korting inclusief, inclusief ontbijt. Jongens, meiden, wat een feest. Het is pas echt in de glazen als je bij Joy bent geweest. Nou, wat leuk, gaan we daarheen? Ik er niet. niet. Waar ik we misschien wel heen ga, zijn de havendagen. Dat, is, uh, dat vindt uh, 28 november plaats, dus dat is morgen. En uh, dat vindt plaats bij de haven van Zandvoort Live. Bij aankomst ontvangt u een lekker amuse en een heerlijk drankje. Daar kunt u gaan genieten van diverse muzikale optreden van andere Joke Bruijs, Erik Timmermans, Buck Wheat, Frits Landsbergen, Paulette Willemsen.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 optreden de Parade Pieten. De in van Sinterklaas reeds vandaag in Zandvoort op. Op uh, 2 december is het... ...om uh, vanaf 4 uur tot een uur of 8... ...centrum van Haarlem... ...of uh, Zandvoort. Haarlem, kom ik erbij. Dat is iets verder. Uh, Raadhuisplein. Oké. Okay. dat is dus op. Dus uh, leuk, kom langs. En...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 En uh, dat vindt plaats in Circus Zandvoort op het Gasthuisplein 5. En je krijgt ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. Oh, en de lekker. film vangt aan, vangt aan. Ja, de wedstrijd start om uh, half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief Belbus. Film, koffie en toeslag zonder Belbus is het 6 euro. In nu gebruik van maken van de Belbus kunt u zich opgeven bij plustelefoon Telefoon 035717373. Losse kaarten zijn vanaf de heden te koop bij Kassa van Circus Zandvoort. Co en Joker Luik zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift of naar de stoel.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 Wil je meer informatie, horen slash Zandvoort of bellen. Dat zijn evenementen van, um, van vandaag. Volgende week weer meer. Je luistert naar Zondag in Cameland. Het is bijna kwart over vier. Zometeen de toestanden eredivisie. En hier is David Guetta en Usher. 9. Zie En bultelest en daarvoor Asher en David Getta en Without You. Eén tussenstand in de Eredivisie, één letter begon om half drie. Eén zij tegen Ajax en ze nu 0 tegen 3. Zometeen nemen we met oog en oor de Plaats door naar Jennifer Page en Crush. Jordi en uh, Crush. Ja hoor, we gaan even kijken naar uh, de Zandvoetse En we beginnen met... Uh, Nieuwsbericht stond uh, de identite identiteitskaart voor jongeren fors duurder werd van uh, 14 november 2011 stond dat op de gemeentelijke website en uh, er zouden uh, kijken het zou het tarief van het paspoort omlaag gaan van 52,10 euro naar 43,85 euro. De Zandvoortse krant had het bericht overgenomen en geplaatst in de editie van vorige week. Dit is niet correct. Het moet zijn in 48,70 euro in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 Beaujolais, het is Frans hè? Beaujolais Beaujolais Beaujolais Beaujolais Primeur deze avond op het tweede plan Saskia La Rosa met haar trompet Letterlijk en figuurlijk de boventoon gaan voeren Samen met haar band Van jonge zeer getalenteerde muzikanten Werd in een moordentempo de mooiste muziek Tegen horen gebracht in de genre Funk en rap Een perfecte zet om van Café Nuf deze dame In huis te halen Smaakt zeker naar meer, ook zonder de Pomiona primeur, een woord dat je niet zo vaak hoort. Huh? Een woord dat je niet zo vaak hoort. En plaatsgenoot Jella Atema is afgelopen zaterdag tijdens de verzamelbeurs in Utrecht op een mooie tweede plaats geëindigd in de categorie verzamelaars mannen boven 18 jaar. Attema kreeg deze plaats voor de collectie historische geluidsapparatuur waaronder grammofoons en fonografen met aanverwante artikelen. Teven werd er naar de gere gerefereerd dat binnenkort zijn verzamelde gesteld zou worden in museum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 avond was ik bij hem in Bittersoet Amsterdam. Hij trad er namelijk op en ik heb er één zin voor. Ik heb natuurlijk over Julian verlard sugar and spice 0-3. En net om half 5 begonnen. Twente tegen Vitesse. En daar staat het nog 0 tegen 0. Zometeen Cherk de Blauw met het interview met de coach. De winnende coach van Bloemendaal. Zij wonnen won, won, won vandaag met 3-1 voor de HD Cup tegen Edo. you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 Volgens mij is hij nog 16, maar dat doet niet uh, de zaken. Ja, die jongen de, die schiet er in de A1 ook de, de ene naar de andere in. En die, die, die traint al sinds uh, enige week mee met de selectie. En uh, die krijgt ze goals vandaag. Mooie goals. Beren, uh, Melvin en Paul. Ja, nou ja schitterende goals. Alleen, ja, je blijft als coach kritisch. Uh, we hadden er gewoon 6-7 minimaal moeten maken. Uh, en ja, doodziek van die tegengoals.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 Toch makkelijker wordt voor de jongeren om alcohol te kopen Nou oké, okay. duidelijk ja, nou. antwoord Zijn we blij mee, mevrouw Dank dankjewel Oké, okay. Oké, okay, hoi Nou duidelijk antwoord, we gaan door met de volgende En wie is dat? Ja dit is uh, voordat zijn uh, ham, mijn taal Ham, ja, lekker Maar de achternaam ik vergeten op schrijven dus dat is ook weer <lacht> <lacht> Maar weer ieder geval begin met een K Oké, okay, nou we gaan even kijken Wat nou Allemaal verschillende piepjes, niet? Nee, is nou Ham, neem op. De doorschakeling naar de voicemailbox is niet meer actief. Nou, nou, nou, nou, nou. volgende. Wie krijgen we Kok. nu aan de lijn? Kok, Kok, Kok. Mevrouw of meneer Kok. Ik ben benieuwd. Wat vinden we van de Tinseltions die ook al gaan verkopen? Ik ben benieuwd. Maar is korter, hoor dat. Kom maar. Geen verschil. Ik wil wel. Nou zondag hè? Iedereen uh, heeft geen zin om uh, telefoon op te nemen.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 van niks. Ik vond van niet. Hmm. Ja. Ja. Ja. Wacht nog. Pizza. Wat vind jij eigenlijk nu ervan? Ja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 gaan naar de klote, maar één biertje. Hé, hey, het zit er nog niet mee vandaag. We hebben nog maar eentje. Ja, nou, laat een, ze dan een, maar. Andere, <laughs> de of, nou, we proberen het gewoon in, daar gewoon een plaatje en dan komen ze er weer Of niet? Hey, daar is er gewoon nog een plaatje, zoek zoeken gewoon een paar nummers Dan Nou, ik ben er klaar mee eigenlijk. Ja? Stomme jongen. Nou, nou, nou. Hey, wat een geweldig item hebben wij weer. Hè? Ongelooflijk. Nee, Mensen nemen gewoon een telefoon op. <laughs> Ik zou doen een plaatje en we komen gewoon. Uh... Nee, ik ben nou helemaal klaar ja? met dit item. Ja. Niemand neemt topje er wordt helemaal gek van. Wat vind jij Ook Alke verkopen ja of nee? Uh, ja. Wel? Ik zeg gewoon wel. Want, nou, het is op, zi op zich is het wel makkelijk als je daar gewoon. Want ze verkopen ook sigaretten. Ja. En waarom zou je daar geen alcohol over verkopen dan? Nou ja, alcohol... Uh... Ja, maar... Het, en... het toch wat gevoeliger, hè? Ja, maar ik denk sowieso dat je ik echt snel drink ga gaan sturen, want je weet... Helemaal, ...helemaal straks als ze die auto gaan maken waar, waarin je moet blazen steekt Ja. Dan denk ik, dat het helemaal niet meer, ook wel drinken, hè. Dus ja, helemaal klopt. niet klopt. Dus... Nou ja, het onderzoek is wel gebleken dat 52% um, geen alcohol wil uh, bij de tankstations. Nou ja, één iemand hebben we gesproken, die was ermee. Dus, oh. dus uh, jammer. Volgende week weer een nieuwe kans. Hier is Natasha Benningfield. Sorry hoor, Natasha Bedingfield and strip me.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 ja, eigenlijk twee uur extra. Want gisteren was jij er ook bij bij NT Ja, filmen. daarom. Hele fijne werkweek. En uh, Michael Jackson, Working Day and Night. Laatste plaatje van Sik, Zondag in Cumberland. Fijn werkweek. Tot volgende week.